9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk meer over die TV-actie voor Syrië. Wat doen de andere landen in Europa? En een preek voor de koning, als u er een heeft, kunt u die kwijt op een weblog. U eerst het NOS-journaal met Doorhold Meegens. Ja, die speciale televisieactie voor Syrië heeft gisteren 347.000 kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. De uitzending haalde marktaandeel van 4,6 procent. Daarmee valt de uitzending buiten de top 25 van de dag als het gaat om de kijkcijfers. De strijd in Syrië heeft volgens een Syrische mensenrechtengroep in maart 6.000 mensen het leven gekost. Daarmee is het de bloedigste maand sinds de opstand tegen president Assad begon. Verslaggever Lex Runderkamp in Syrië over hoe dat komt. De strijd verheftigt. ...eigenlijk om twee redenen. Ten eerste, omdat het verzet beter bewapend raakt. Aan de andere kant zie ja, je ook dat het verzet uh, of de rebellen... ...her en der plekken veroveren... ...waardoor het regeringsleger agressief wordt gaan reageren. Noord-Korea brengt alle installaties in het nucleaire complex Yongbyong weer in bedrijf. Zo heeft het staatspersbureau van het land bekendgemaakt. De reactor was in 2007 gesloten in het kader van ontwapeningsoverleg. Dat daarna in een impasse raakte. De Noord-Koreaanse bekendmaking verhoogt de spanning in de regio verder. De vier verdachten die zijn opgepakt in verband met de zoektocht naar zenuwgas in Zuid-Limburg... worden vandaag voorgeleid. Dat gebeurt waarschijnlijk vanmiddag. Er wordt dan besloten of ze langer in voorarrest moeten blijven.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 Ze hebben nu vaak geen idee hoeveel het er al zijn, omdat de privacywet het niet toestaat dat bij te houden. Binnenkort kunnen reizigers in stationswinkels terecht met hun OV-chipkaart afrekenen, kan dan door de OV-chipkaart tegen een kastje aan te houden. Deze manier afrekenen kost maar 1 of 2 seconden. Pinnen of chippen duurt gemiddeld 10 tot 15 seconden. De transacties zijn na te lezen op de chipkaartrekening en mogelijk straks ook op de mobiele telefoon.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 John Bakker bij de ANWB. John, begint het dan eindelijk wat door te rijden? Nou, heel langzaam gaat het de goede kant op. kwartiertje geleden 250, nu 220 kilometer. Met toch wel veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Na een ongeluk bij Arnhem Noord, 12 kilometer. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Ook op de A12, maar dan vanuit Arnhem naar Den Haag... bij knoop het Oude Rijn, 12 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Voor Gorkum, 13 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En door de lange file op de A12 bij Arnhem loopt het ook vast op de A50. Van ons naar Arnhem, maar knoop het hoort 10 kilometer. Dankjewel, John Bakker bij de ANWB. Den Haag! Ah, Den Haag, de residentie. Eh, van Middelburg tot Groningen, Zutphen tot Den Haag...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 en Lara Rinsen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over negen. Over een uurtje weten we wat de Benefietavond voor Syrië heeft opgeleverd. Uh, zijn er ook acties in andere landen, voegen wij ons af. We hebben dadelijk meer daarover. En in Mali wordt nog altijd gevochten. Eind deze maand begint Frankrijk toch echt met het uh, terugtrekken van de troepen... zegt president Hollande. Aan de fin van meestal gaan we Ja, Maar we hebben altijd de voorkomen... Er nou blijven dus nog wel wat soldaten aanwezig mocht het nodig zijn. Maar eind dit jaar moeten 3000 van de vier Franse militairen, 4000 Franse militairen zijn teruggetrokken. Maar nou is de vraag natuurlijk of dat niet wat voorbarig is, correspondent Koert Lindeja in Afrika. Want uh, Koer, er wordt nog stevig gevochten. Op uh, zaterdagavond om 10 uur. Uh, blies een moslimradicaal zichzelf op bij een wegversperring... Uh, bij de historische stad Timbuktu. toe. Vervolgens werden de hele nacht gevochten tussen de moslim -radicalen en het Malinese leger en de radicalen probeerden daarbij de legerkazerne de van het Malinese leger te bezetten. Dat is je niet gelukt. Daarna begon de schoonmaakactie in Timbuktu uh, Timbuk en bij die operatie, operatie werd van huis tot huis gegaan door de Malinese soldaten, onverdachte medestanders van de radicalen. ...te arresteren en daarbij zijn opnieuw gevechten uitgebroken in, uh, in de afgelopen 24 uur. Dus het is nog steeds niet rustig in Timbuktu. Mm. En, en wordt er in andere steden in het noorden van Mali ook nog steeds gevochten? Nou ja, de eerste ronde van de oorlog is eigenlijk voorbij sinds de Fransen in uh, januari ingrepen. Het makkelijkste gedeelte, het conventionele gedeelte is voorbij. Uh, nu... Uh, is uh, de guerrilla periode aangebroken. Uh, de radicalen zijn eigenlijk onzichtbaar geworden. Ze mengen zich onder de bevolking. De Franse en de Malinese soldaten kunnen ze moeilijk... Herkennen en in die guerrillafase worden eigenlijk steeds kleine uh, aanvallen uitgevoerd. We hebben er nu twee op Timbuktu gehad de afgelopen paar weken. We hebben er nog wel meer dan drie, vier gehad op Gao, een andere belangrijke stad. En ook op het platteland worden regelmatig uh, eenheden van het Malinese leger aangevallen door de radicalen. Ja, dus de Franse troepen hebben dat niet uh, onder controle of, of streven ze daar koe ook helemaal niet naar? Nou, ja, ik denk dat dat niet kan. Het gaat om een gigantisch groot uh, uh, gebied, zo groot als, uh, als Duitsland. Uh, met nauwelijks wegen, we hebben het over steden, maar eigenlijk zijn het kleine stadjes in een gigantische uh, zandbak. Nou, om dat te controleren is heel erg moeilijk. De eerste fase is gedaan door 4000 Franse soldaten. Er zullen er duizend overblijven aan het uh, einde van het jaar, zoals Hollande, uh, president Hollande heeft gezegd. Verder hij is op dit moment is begonnen. Met het Europese trainingsprogramma van het Malinese leger. Daar zijn opnieuw uh, honderden Europeanen bij uh, betrokken. En er zijn nog steeds 6000 West-Afrikaanse soldaten. Die vechten uh, de hevigste gevechten in het noordoosten van het land. Die halen het hete ijzer uit het, voer, uit het vuur. En dat zullen de soldaten zijn die uiteindelijk moeten garanderen dat Noord-Mali opnieuw wordt ingenomen door die radicalen, want de moslimradicalen zijn nog steeds niet verslagen. Nee, dus het lukt ze niet om uh, moslimstrijders al in toom te houden. Is er, is er enig um, ja, zicht op dat dat gaat gebeuren? Dat moet het Malinese leger natuurlijk uiteindelijk zelf doen. Niemand heeft uitgedacht dat uh, buitenlanders, Franse of West-Afrikaanse troepen dat zouden kunnen doen. Het Malinese leger had ongeveer de sterkte van... De brandweer in Tilburg Zuid was eigenlijk volledig gedemoraliseerd. Dat leger moet worden heropgebouwd en bewapend. En dan zal mogelijk Mali zelf in staat zijn te voorkomen dat het noorden van het land opnieuw wordt ingenomen door radicalen. Koert Lindeijag met het laatste nieuws over de gevechten in Mali bij Timbuktu. Dankjewel, Koert. Tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Benefietavond voor Syrië van gisteravond op televisie. Straks om tien uur wordt bekend hoeveel die heeft opgeleverd. kunt trouwens nog steeds gestoord worden op Giro 555. Die actie loopt nog wel een paar weken door. Maar hoe is het in andere landen? Zijn daar ook bijvoorbeeld Benefietavond op televisie voor Syrië? We gaan naar Groot-Brittannië. Correspondent Arjen van der Horst en... Ja, ja de Britten zijn wel van televisieacties. Ja? Hier hebben ook de verschillende hulporganisaties de handen ineengeslagen, ook een giro-nummer ingesteld. Dat gaat traditioneel via de DEC, de Disaster Emergency Committees... die als een soort van overkoepelende orga organisatie dient. Uh, en die actie was uh, op televisie, twee weken geleden al... gelanceerd door een aantal bekende Britten. En dat leverde 4 miljoen euro op. Hmm. En voor welke landen of uh, gebeurtenissen zijn er in het verleden... dit soort benefietavonden georganiseerd... Ja, dat varieert. Hè. Dat kunnen echt avondvullende programma's zijn... zoals we met de tsunami in Azië hebben gezien. Ook voor Darfur was een hele grote actie. Met militaire conflicten, zoals, in, zoals nu in Syrië... ja, daar ligt dat toch wat gevoeliger bij, de omroepen. Zo was er een paar jaar geleden een actie van DEC... voor de slachtoffers van de Israëlische aanval op Gaza. Nou, Daar deden de BBC en Sky nadrukkelijk niet aan mee... Want ja, dat zijn, die zijn dan bang dat, hun, uh, dat dat hun partijdigheid aantast. Het werk van een journalist in die gebieden moeilijker maakt. Ook nu was dat een argument in de onderhandelingen die vooraf gingen aan de Syrië-actie. In dit geval werd er een compromis bereikt. Geen avondvullend programma, maar een kleinschalige televisieactie. Gaan we naar Ange Angelo van Schaik in Italië. Angelo, want hoe is het in Italië? Hebben ze de aandacht voor Syrië, het conflict daar en de vluchtelingen? En halen ze daar geld voor op? Nou, er is wel aandacht voor, maar er zijn geen benefietavonden voor georganiseerd, in ieder geval. Eh, dat gebeurt wel, wel kleinschalig, in, in, ja, in kerken en op, op jaarmarkten en dat soort dingen meer. Maar een grote, grote televisieactie zoals gisteravond in Nederland, dat, voor Syrië tenminste, dat is niet gebeurd. Dat doen ze meestal, dat houden ze, voor, houden ze meestal voor zichzelf. Um, na de aardbeving in Laken, nu vier jaar geleden hebben ze een groot benefietconcert gehouden. En ook vorig jaar, na de aardbeving in Emilia-Romagna... is er een grote, uh, grote benefietavond gehouden. En dan zijn Italianen wel gul. Uh, dan, dan geven ze ook gewoon. Mm. Maar voor Syrië, voor dat soort militaire conflicten... daar houdt de ruij zich meestal... Ver van. Okay. Door naar België, naar uh, Philippe Henon, woordvoerder van het consortium 1212-1212, 12 12 12 12, de Belgische even die van ons Giro, nummer 555. Hierin zitten vijf Belgische humanitaire hulporganisaties. Goedemorgen, meneer Hennon. Goedemorgen. Is er in België al een benefietavond op televisie geweest voor Syrië? Voor uh, je niet, nee. Op dit ogenblik uh, plannen we dus eigenlijk een grootschalige actie uh, die vooral redactioneel zal lopen via de kranten en uh, via radioprogramma's en dergelijke. Maar op dit ogenblik zijn er nog geen plannen voor een tv-show. Maar meneer Hunom, wat wordt dat dan? Wordt dat meer een, een journalistiek product? Wel, het is een beetje koffiedik kijken hoe de situatie gaat evolueren. We starten de actie eigenlijk maar pas binnen twee weken volledig op, omdat we nog wachten op een, een, een fiscale regeling, om het toekennen van fiscale attesten voor de mensen die giften doen. Uh, maar uh, zo gaat de actie opstart, zullen we via onze website werken, zullen we persberichten versturen en dergelijke, in de hoop dat dat opgepikt wordt. Maar zoals ook bij de andere correspondenten, ik ze net hoorde, is het ook in België een beetje afwachten hoe de mensen gaan reageren. Het is geen natuurramp, het is een, een militair-politiek conflict. En dat ligt vaak iets moeilijker om daar mensen en daar ook media mee te krijgen. Hmm. Want waar wa wa waren de laatste grote televisie in België? Waar lukte dat wel bij? Uh, wel, we hebben rond Haiti in 2010 hebben we een grote tv-show gehad... Die dan in typisch voor België in het tweede landsgedeelte plaatsvond... in ja. Nederlands en in het Frans. En daar hadden we iets van een 25 miljoen euro ingezameld. En dan daarvoor was het, het tsunami in Azië. Daar hebben we 52 miljoen euro ingezameld. Ja. Dus meneer Henoont, er komt wel iets... maar wat precies is nog niet helemaal duidelijk. Ja, zo zou je het inderdaad kunnen samenvatten. Goed. Nou, dan wachten we dat af. Hartelijk dank. voor uw verhaal. Goedemorgen. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1-journaal. Ja, auto's. Dan vooral de nieuwe. Die zijn de showrooms niet uit te krijgen. hoort u zo meer over. Dan vragen wij ons af wat er op de weg staat. Allemaal oud blik. Ja, wat moet er dan zo? Het nou, zijn niet die nieuwe. Nee, maar dat maar zijn het, dan zijn het vanochtend zijn er een heleboel oude die op de weg zitten. Alles bij elkaar, nu nog 170 kilometer. Het gaat nu toch wel langzaam de goede kant op. Nog wel veel vertraging op de A12. Van Utrecht naar Arnhem, bij Arnhem Noord. 12 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij... Geldt ook voor de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Er staat voor Gorkum nog wel 13 kilometer na een aanrijding. Maar ook daar zijn de rijstroken dus weer vrij. Er is net een ongeluk gebeurd op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knoop het Burgerveen, inmiddels al 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En door de problemen bij Arnhem op de A12 loopt het ook nog vast op de A50 van Os naar Arnhem. Bij knoop het Grijzoord 8 kilometer. De Golden Earring met Long Blonde, Animal. Gaat over jou, Marcel. <laughs> Dank je. Dat is ik wel een fan van, de Golden Earring. Ja, alle platen. voor half tien u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De nieuwe koning, Willem-Alexander, wil geïnspireerd worden. En daar wil predikant Marleen Blotens graag bij helpen. Ze bedacht een weblog waarop predikanten, voorgangers... en ook lekenpredikers een preek voor de koning kunnen plaatsen. De eerste preek is vandaag geplaatst door een cultuurtheoloog, vertelde ze. Hij schrijft over dromen en wat dromen eigenlijk zijn. En hoe je geïnspireerd kan zijn door te dromen... en te blijven geloven in hoop voor de toekomst. Bent u er tevreden mee? Ja, ik heb het net eigenlijk voor het eerst even bekeken. Ik ben er wel tevreden over. Hij um, citeert Martin Luther King mm -hmm. en Obama...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 Dat was eigenlijk een beetje mijn gedachte. Zou nog kunnen iets verstaanbaar schrijven? Predikant Marleen Blotens beste preek wordt uiteindelijk aangeboden aan het comité... waarbij mevrouw Blotens hoopt dat het wordt meegenomen in het boek. En u kunt ze vinden op de site prekenvoordekoning.nl. Acht minuten voor half tien is het de autoverkopen, gaan we het over hebben. Want die uh, verkopen liggen op een gat. Officiële cijfers komen snel, maar Louis Dekker heeft al inzicht in de nieuwe ontwikkelingen. Louis, um, het lijkt wel alsof er helemaal niets meer wordt verkocht. Ja, het hangt er vanaf welk merk je verkoopt. Je kunt nog mazzel hebben en toevallig net die ene auto hebben die wel loopt. Maar het beeld over de hele branche gekeken is wel echt heel somber en heel verdrietigmakend hoor. Er zijn zelfs dealers, ga, zo gaat het verhaal, die al drie maanden nul nieuwe auto's hebben verkocht... en die het volledig moeten hebben van tweedehands... En daar kun je dan nog wel wat mee verdienen. Maar dan moet je beseffen, tweedehands, dat is een stabiele markt die niet echt groeit, niet echt daalt. Dus als je het daarvan moet hebben, nou, dan wordt het wel lastig hoor. Ja, um, voor de dealers misschien niet zo gunstig, maar loopt het daar wel in de tweedehands auto's? Nee, ook niet, ook niet echt. Het is niet een, uh, een markt met zoveel pieken en dalen als de nieuwe verkoop. Kijk, die nieuwe auto's die worden op dit moment eigenlijk volledig bepaald door Den Haag. He, het, de politiek, de, de staatssecretaris, draait aan de CO2-knop zoals dat heet... ...maakt bepaalde auto's fiscaal aantrekkelijk. En daarmee ook andere auto's totaal onaantrekkelijk. Het kan echt op papier één grammetje CO2-uitstoot zijn... ...dat bepaalt of een auto verkoopt of juist niet. En, uh, en zo is de markt heel erg grillig. En is het het ene jaar het ene merk dat de dans ontspringt... ...het andere jaar het andere merk. Maar over het algemeen zal met name 2013 een ongelooflijk moeilijk jaar worden... En het heeft op dit moment alles schijn van dat, uh, dat, dat het echt teruggaat naar crisisjaar 2009. Prognoses zijn al naar beneden bijgesteld. Die, uh, die zijn vorige week uh, voor 2013 in zijn geheel op 400.000, 410.000 auto's gezet door de branche. Dan denk je misschien, ach ja, dat is nog een behoorlijk aantal. Maar goed, bedenk, vorig jaar waren het dik 500.000. Dus dat is nogal een afname. Hè? Mm, zo, en, en wat doen de, de dealers om... Toch nog een auto verkocht te krijgen. Want ik zie al wel wat uh, acties, zoals dat je bijvoorbeeld bij één merk um, 0% rente betaalt in de eerste drie jaar als je hem van de bank koopt, via ja. de bank koopt. Wat, wat zie je ja. nog meer om je heen? Ja, alle bekende trucs, hè, verkopen om te verkopen. Uh, ze moeten van hun voorraad af. Dat is de keiharde waarheid. Want een auto die stilstaat wordt minder waard. En er is op dit moment gewoon een overschot. De importeurs uh, duwen van alles op de markt en de dealer moet er vanaf. Dat is uh, eigenlijk een beetje hoe het op dit moment gaat. En wat proberen die dealers dan? Nou ja, desnoods een auto met heel weinig marge, heel weinig winst verkopen. Soms zelfs met verlies in de hoop dat jij als klant, als jij net die nieuwe auto hebt verkocht... in ieder geval drie, vier, misschien wel vijf jaar trouw bij die dealer blijft komen voor het onderhoud. Want daar kunnen ze dan nog wel aan verdienen. En uh, nou ja, om het maar helemaal vrolijk af te maken, uh, onderhoud, daar moeten ze het misschien vooral wel van hebben, er is nog één probleem: nieuwe auto's zijn nogal betrouwbaar tegenwoordig. Ja, ja. <lacht> uh, dus dat gaat ook de verkeerde kant op. En zo ja. staan er eigenlijk drie indicatoren, zoals dat heet, de verkeerde kant op. Tweedehands, daar win je de oorlog niet mee. Nee. Nieuw gaat hartstikke slecht. En onderhoud, tja, we zullen er maar niet veel meer over vertellen. Hè. Maar dit is wel interessant voor uh, mensen die een auto willen kopen op dit moment. Ja. Ja, ja je, zou, je zou zeggen, dit is ideaal uh, qua onderhandeling. Hè? Met, er zijn veel dealers die op dit moment echt staan te springen om van hun materiaal af te komen. Dus de klant staat inderdaad heel sterk. Tegelijkertijd maak je jezelf ook weer niet te wijs, want dan kom jij met je 12 jaar oude brik... en dan denk je, ik zal nou eens even flink gaan onderhandelen wat die Peugeot uit 2001 nog waard is... En ja, aan het eind van de rit gaat het natuurlijk om wat je, wat je bijbetaalt. En dealers kunnen heel erg goed onderhandelen en winnen die strijd bijna altijd van de klant die dat één keer in zoveel jaar doet. Maar er is een kern van waarheid. De markt is zodanig dat de koper aan zet is en de koper heel veel kan bijonderhandelen. In de praktijk zal het dan vooral gaan om een optiepakketje hier en een mooi kleurtje... en een extra velgje okay. en een reserveband en bla, bla, bla. Dus dat moet Lara doen. Navigatie, <laughs> nieuwe banden erop, <laughs> Ja. Dan, uh, dan bereid je wat. Hmm. Dat wat is het moment. Het? En hoe is ja. jij dat van mijn uh, brik, Louis. Ook <laughs> je. En je geeft het noemen ze dat. Ja, ja. Dankjewel, Louis Dekker. Gaan we nog één keer naar Maino Remmer. want die is vanochtend in Rotterdam. En onder andere daar, maar in nog drie grote steden... worden vandaag kleine bulldogs losgelaten op de stations, Maino. Ja, ze komen allemaal uit grote postzakken. Er hangt dan een klein briefje aan. Je moet denken aan een klein hondje te grote van een groot uitgevallen sleutelhanger. Ik zoek baas. Het gaat niet om mensen die werkloos zijn en aan een baan komen. Nee, het, zijn, het gaat om de dierenopvangcentra die overvol zitten. En eigenlijk heeft de dierenbescherming graag dat je dan zo'n ja, zo beestje koopt bij een asiel in plaats van bij de vakhandel bijvoorbeeld. Laat die vooral hondenvoer en bakken verkopen. Precies, want uh, als je het zomaar koopt bij een tuincentrum bijvoorbeeld of een uh, dierspeciaalzaak, dat is vaak een impulsaankoop. En mensen beseffen niet dat een dier die, die kan wel 10, 15 jaar oud worden. Dat, die koop je niet even, die koop je voor zijn hele leven. Ja, Wordt het vanmorgen hier in de regio Rijnmond bij de dierenopvang dat zeker in de meimaand de hokken weer allemaal massaal vol worden gezet. Want de mensen willen op vakantie en moeten dan van hun hond af. Ja, de actie hier op uh, uh, metrostation Zuidplein blijft niet onopgemerkt. We hebben thuis zelf ook een hond, dus joh, ik neem dit eens mee. Eens even bekijken en uh, kijken uh, op die site. Ik zoek baas, dat zo heet de site van de dierenbescherming. Ja. Is het ook een hond die u, hebt die u bij het asiel hebt gehaald? Nee, het is een hond die we bij een particulier gehaald hebben... die zonder uh, hij is van tevoren uh, was hij naar de dierenarts geweest gekeurd. En, uh... Want ze hebben eigenlijk liever dat u hem bij een asiel haalt, in die zin dat die opvangcentra boemvol zitten met dieren... Ja, dat heb ik begrepen. Maar ja. Dat heb ik begrepen. Dan heb je een dier die eerst een ander baasje heeft gehad. Misschien schrikt dat mensen af, hè? Uh, het voordeel is, ik heb geen kleine kinderen meer in huis. Dus dat zou, wat dat gaat een pre. Ik vind, met kleine kinderen moet je altijd oppassen. Zeker met een vreemde hand, vind ik. Dan moet je heel goed nadenken. Ja, dat is natuurlijk wel een punt. Maar goed, dit kleine pluizenbeestje gaat mee. Hier, ja, die gaat mee en die laat ik thuis even zien. Kijk, uh, eventjes aan de vrouw laten zien. En dan zien we vanzelf waar het, op, waar het dus verder op uitdraait. Neemt u er nog een hond bij dan misschien? Ja, daar ga ik op voorhand. Daar ken ik geen ja of nee zeggen. Nee. Ik, ik ben... Moet zij je ook goed vinden, hè? Ik ben niet alleen. En ze uh... heeft u al. Ja, en... <laughs> en die is heel trouw, hoor. Oh, ja? <laughs> ja? Ja. pas maar op. U zit zo in het opvangcentrum, hoor. Ja, ja daarom. Nee, ik, ik ben heel voorzichtig. Nou ja, Frank Dalens, directeur van de dierenbescherming... wat kost een hond of een kat? Als je een hond uh, haalt uit een asiel van de dierenbescherming... dan is die, hij uh, helemaal gecontroleerd door een uh, dierenarts. Of ben je en, uh, kwijt? dan ben je ongeveer 80, 90 euro uh, kwijt. En uh, dat is niet kostendekkend. Daar legt de dierenbescherming uh, geld op toe. Goed, 5000 knuffels zijn er uitgedeeld in de vroege ochtend. En we hebben er een eentje van en die neem ik mee naar huis. Ben je nog in de verleiding gekomen, Mariano, vanochtend? Of? Ik heb al een kat. Ja, nou ja, ik nog wel een bij. Dat is een hele leuke. Ja, nou, nee, daar krijg ik niet voor elkaar. Goed over nagedacht. Mino Remmers hoorde u over de asieldieren. Er zijn ook wat reacties binnengekomen op het weblog van Mino op nws.nl. In ieder geval steriliseren. Zodra dat kan, dan zullen de asieldieren en asiels minder vol zijn. En er is iemand die verbindt het... Ouder worden en het uh, optrekken van het pensioengerecht... de leeftijd met de overvolle asiels. Oh Want ik neem een hond als ik ouder word. Als ik stop met werken. Maar ja, ik moet nu langer werken. Dus ja, ja dan heb je een probleem. Anneke de Jong op NOS.nl. Ja, daar moet je over nadenken, Sven. Goedemorgen. Ja, morgen. <laughs> Lees het anders straks even terug. Wat ga je zo Doe doen? Ik. De vereenvoudiging van het loonstokje dat door het uh, vorige kabinet is ingevoerd... zorgt ervoor dat alle gepensioneerden en veel ondernemers erop achteruit gaan. En daar is het CDA buitengewoon nijdig over. Verder, Cyprus lijkt uh, gered van de financiële ondergang voor alsnog, Maar daarmee is het euroleed nog niet geleden, zegt Onno Ruding. Met hem ga ik praten. En Carla Bruni is terug... Madame Sarkozy heeft een plaat opgenomen die voor veel opschudding zorgt. Iets met een pinguin En dat heeft alles te maken met de Franse president Hollande. Dat zijn de onderwerpen zometeen bij de KRO in Goedemorgen Nederland. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, Iris Dorad-Megens. De speciale televisieactie voor Syrië heeft gisteravond 347.000 kijkers getrokken, meldt de Stichting Kijkonderzoek. De uitzending haalde marktaandeel van 4,6 procent en daarmee valt de uitzending buiten de top 25 van de dag als het gaat om kijkcijfers. Tijdens die uitzending, SOS Syrië, werden kijkers opgeroepen geld te storten op Giro 555 en ook werd aandacht gevraagd voor de vluchtelingen. De strijd in Syrië heeft volgens een mensenrechtengroepering in maart 6000 mensen het leven gekost. En daarmee is het de bloedigste maand sinds de opstand tegen president Assad twee jaar geleden begon. Onder die 6000 doden zijn 2000 burgers. Noord-Korea brengt alle installaties in het nucleaire complex Yongbyong weer in bedrijf. Dat heeft het Staatspersbureau bekendgemaakt. De reactor was in 2007 gesloten in het kader van ontwapeningsoverleg. Maar dat overleg is in het slop geraakt. De Noord-Koreaanse bekendmaking verhoogt de spanning in de regio verder. En binnenkort kunnen reizigers in stationswinkels terecht met hun OV-chipkaart. Afrekenen kan dan door de OV-chipkaart tegen een kastje aan te houden. Die manier afrekenen kost maar 1 of 2 seconden. Pinnen of chippen duurt gemiddeld 10 tot 15 seconden. enorme tijdsbesparing. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. John Bakker nu bij de ANWB. Met nog precies 100 kilometer file. Er zijn wat aanrijdingen en daardoor loopt het nog vast op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevenlaken. 4 kilometer, de linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Everdingen 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht nog 7 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En ook een aanrijding op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Daar staat inmiddels 10 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan dan ook beter omrijden over de A4.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 Geventioneerden zijn de dupe van de nieuwe belastingwet. Welk land moet naar Cyprus nu aan het euro-infuus? Carla Bruni, al alias Madame Sarkozy, is terug als zangeres en het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. <tie> Maria de Beers is vanochtend in Maarsen. Volgens de kalender is dit de tijd om je winterwanden te vervangen. Maar ja, niets is zeker in deze horrorlente. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. Het vereenvoudigen van het loonstrookje dat door het vorige kabinet is ingevoerd... zorgt ervoor dat alle gepensioneerden en veel ondernemers erop achteruit gaan. En dat terwijl de schatkist helemaal geen extra opbrengst krijgt van die maatregel... blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Frans Wekers van Financiën heeft laten uitvoeren. De Volkskrant heeft dat onderzoek in handen en schrijft daar vandaag over. Pieter Omtzigt, Goedemorgen. U bent tweede Kamerlid voor het CDA. Wat is precies het probleem? Um, dit jaar is het loonstrookje vereenvoudigd. Um, dat betekent dat het loonstrookje de helft korter geworden is met aftrekposten en optelposten. Dat makkelijker te begrijpen. Probeer toen maar eens uh, een factuur oude en een nieuwe loonstrookje maar eens. Ja. Um, en de bedoeling was dat dat een uh, operatie was waarbij de koopkrachtgevolgen minimaal zouden zijn. Ja. En um, Om een voorbeeld te geven, bij de invoering van de wet uniformering Loonbegrip, zo heet die wet schreef de staatssecretaris aan de Kamer dat de koopkrachtgevolgen voor mensen met een um, pensioen tot 15.000 euro licht positief of nul zouden zijn. Ik heb het gedetailleerde tabelletje nog voor mij. Yeah. Dus gepensioneerden zouden er iets op vooruit gaan of gewoon op nul blijven zitten. Mm -hmm. Nou, uh, toen alle belastingwijzigingen en een aantal nieuwe belastingwijzigingen doorgevoerd waren op 1 januari. bleken ze er fors op achteruit gegaan te, te zijn. Maar zei de regering dat ze niet in staat waren om het precies te berekenen. En dat ze rond juni een keer met cijfers zouden komen. Maar hoe kunnen, nou, er, hoe kunnen mensen erop achteruit gaan als alleen, eh, laten we zeggen, het papiertje van het loonstrookje eenvoudiger wordt gemaakt? Nou, omdat bepaalde optelsommen eh, en aftrekdingen eh, tegen elkaar zijn weggestreept. Met andere woorden, het is niet alleen het eenvoudiger maken van het overzichtje. er zijn ook dingen weggevallen? Ja, gecompliceerd dat niemand het begreep. Dus, uh, nee, maar nu begrijpen mensen het wel is. en dan zien we dat er geld extra naar de schatkist gaat. Althans, dat ja. zou dan de ah, bedoeling ja. zijn, maar dat blijkt ook niet het geval te zijn. Ja. Nou, het is in ieder geval goed dat iedereen goed begrijpt wat er aan de hand is, want daar hebben mensen gewoon, uh, gewoon recht op. Maar waar ja, maar, blijft dat geld we... dan? Want dat begrijp ik niet. Een loonstrookje wordt eenvoudiger, mensen gaan erop achteruit, maar het levert de schatkist niks op. Waar blijft dat geld dan? aantal extra belastingverhogingen of verschuivingen doorgevoerd, die van tevoren uh, uh, niet uh, samen uitgerekend zijn. En we hebben meerdere keren gevraagd om, geef nou een overzicht van alle maatregelen die tegelijk doorvoert, dus ook de maatregelen van het regeerakkoord, samen met het verheerwaardig loonstrookje. Dat overzicht, dat kregen we nooit. We hebben daar nog een maand geleden nog vragen over gesteld. Ja. En we wachten nog altijd op de antwoorden met het excuus van, die cijfers waren niet beschikbaar. Maar en opzicht... zijn die cijfers zijn dus al maandenlang beschikbaar in het ministerie en worden ze binnen uh, door de ...journalisten eruit gewopt, terwijl de uh, Kamervragen hier gewoon niet beantwoord worden. Nou, daarom roep ik dekens vandaag naar de Kamer om eens uitleg te geven... ...waarom hij deze cijfers niet onmiddellijk aan de Kamer gestuurd heeft. Zodat in ieder geval het debat over het zonnekoop gevoerd kan worden. Ja, dus u of bent neidig. De, uh, ik ben redelijk neidig op, het, op de regering. Ze mogen ervoor kiezen om koopkrachtgevolgen in hun beleid uh, te hebben... Dat mag een keuze zijn van deze PvdA-VVD-regering. Van de maar dan mogen, moeten ze het in ieder geval durven meedelen. Ja. En als ze dan zeggen, we weten het niet, en ze blijken het toch te weten... dan hebben ze toch nog even wat uit te weg aan de Tweede Kamer. Dus de staatssecretaris van Financiën kan zijn agenda... vanaf een uur of twee vanmiddag even schoonvegen, want u roept hem naar de Kamer toe. Juist. Maar toch is mij niet helemaal duidelijk dat de staatssecretaris schrijft... dat die maatregel dus geen extra winst oplevert voor de schatkist. Want dat blijkt namelijk uit dat onderzoek waarover de Volkskrant schrijft. En toch uh, moeten mensen meer belasting betalen. Waar blijft, die, waar blijft dat geld dan? Uh, nou ja, het is samengevallen met een aantal belastingverhogingen. Uh, ja, maar die komen in de schatkist dat terecht. Dan, dat klopt. En er blijkt natuurlijk ook altijd groepen vooruit te gaan die wat minder goed hoort. Meestal hoor je de mensen die weer achteruit gaan. Uh, die, die schrijven de brieven. Dus het is ook interessant om aan de regering te vragen wie er nu de profijt gaat hebben van deze maatregel. Ja, maar waar zou dat geld kunnen blijven dan... als het niet in de schatkist terechtkomt? Oh, dat geld blijft in de schatkist. En dat uh, blijft nergens anders. Maar Frans Wekers zegt... de schatkist uh, krijgt er geen cent bij door deze maatregel. Nou, dat is nog, uh, valt nog een keertje goed na te rekenen in mijn ogen. Want als er, uh, als de groepen, als er zoveel groepen zoals nu blijkt erop achteruit gaan... dan zou het best kunnen zijn dat de schatkist hier net nog geld aan overhoudt. Ook dat... Die doorrekening hebben we ook niet gekregen, uiteindelijk met de eindcijfers. Van nou, gaan we het op vooruit of op achteruit? En hoeveel gemiddeld? Je mag toch dus van, een, van een kabinet verwachten dat als ze maatregelen doorvoert, dat het een beetje in de gaten heeft wat de gevolgen zijn? Ja, kennelijk hadden zij het wel in de gaten, maar ze wilden ze niet aan de Kamer meedelen omdat ze zich ergens voor schaamden. Nou, uit deze cijfers blijkt waarom ze zich voor schaamden. Dan ja. blijkt de groepen standaard 50% op achteruit gegaan. En u moet weten. Uh, dit zijn de algemene koopkrachtplaatjes. Hier komen de specifieke vetten nog bij op. Dus als u veel ziek bent en bepaalde medicijnen worden niet meer goed of moeten hoge eigen bijdrage uit de Z betalen, omdat u thuiszorg nodig heeft, dan zien in de koopkrachtplaatje nog veel slechter uit. Maar kennelijk wilde iemand dit liever niet naar de Kamer sturen. En als ik de cijfers zo zien, dan begrijp ik ook wel een beetje waarom. Ja, nou ja, het is natuurlijk een maatregel van het vorige kabinet. Denkt u dat dit kabinet uh, in deze huidige samenstelling ook met mensen van de Partij van de Arbeid erin... deze maatregel terug zullen willen draaien? Ik denk dat als ze dit nu eigenlijk zien, dat ze we wel een beetje schrikken van de, van de totaaleffecten. Ja, en dit is het totaaleffect van het beleid. Ja. En daar zitten dus ook de laatste veranderingen in die door dit kabinet zijn aangebracht. Er zitten ook nog dingen in van het Lenteakkoord, akkoord, het Koersakkoord, ja. zo u wilt. Dus het is de optelsom. Maar ja, u wilt weten wat de optelsom is van alle maatregelen op 1 januari, U bent niet Ik zou ook Diederik Samsom even naar de Kamer roepen... voor zover hij niet in de Kamer zit vanmiddag. Kijk, dat is dus in het probleem. Um, als Kamerlid kan ik alleen de regering ter verantwoording roepen. Maar u kunt, als kamerlid, u kunt als Kamerlid wel een ander Kamerlid interpelleren en uh, vragen stellen? Uh, niet als u niet geweldig achter uh, het sprekershoek gaat staan. Maar er dus zitten er vast wel mensen van de Partij van de, de, partij van de Arbeid in de, in de zaal... en zeker als u de staatssecretaris van Financiën gaat interpelleren... dan zit de financieel woordvoerder er ook meestal. is gewijs, goed. Net als de staatssecretaris Pieter Ontzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA. Ik dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De paasdagen zijn net achter de rug. Bij veel mensen is de hypotheek niet op de eerste dag van deze maand afgeschreven. Maar al op donderdag 28 maart is dat een rekentruc... waaraan banken geld verdienen. Dat is de vraag aan hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn. Ik kan me voorstellen dat mensen dit een rekentruc vinden. Want banken hebben in het verleden heel vaak transacties tussen banken onderling wel dagen aangehouden om daarmee te kunnen profiteren van een rentevoordeel. Bij deze hypotheektransactie is het zo dat, ook al vindt de transactie plaats op 28 maart, de rentedatum, de valutadatum is 1 april. Dus je gaat pas vanaf 1 april daadwerkelijk ook de rente betalen. Banken doen deze transacties wat eerder, omdat eind van de maand, eind van het kwartaal altijd erg druk is en bovendien in het weekend valt. En om die reden denk ik dat ze eerder een aantal dingen al uitvoeren. Maar de klant lijkt geen nadeel omdat de transactiedatum en de rentedatum van elkaar verschillen. Ja, Wijn. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgen.nl voor uw vraag van vandaag? Terug naar Maarsenhoek. Marielle Beers tussen de winterbanden. In de werkplaats van automobielbedrijf De Pijper. Met Alfred De Pijper, de eigenaar. Goedemorgen. Um... Er wordt hier uh, geboord, geloof ik, maar we staan hier bij een Renault, uh, die staat lichtelijk opgetild, gelift, want daar gaan vandaag de winterbanden af. Klopt, helemaal correct, die, uh, die gaan we zo uh, de, de, of de zomerbanden eronder zetten. Normaal gesproken zou je denken, april, dat kan wel, maar uh, vanmorgen toen ik hier naartoe reed, uh, min twee de thermometer bij mij in de auto. Dat uh, had mijn thermometer ook in de gaten, ja. Uh, ja, de, de, de, weersver, uh, of tenminste de weersverwachting zoals die nu is. Uh, ja, het is heel uh, lastig om uh, ervoor te kiezen. Ja, winterbanden, zomerbanden. S's wel, smiddags niet. Of toch, andersom, toch, toch doet u ze eromheen, ja. nu? Um, als mensen bellen: van ik wil die winterbanden eraf. Wat zegt, zegt u daar niet van, nou, wacht nog maar even, want het is nog best wel koud? Nou, uiteindelijk is de klant uh, degene die beslist. En, uh, ja. Het is natuurlijk heel uh, moeilijk om te voorspellen wat het, uh, wat het weer gaat doen. En uh, ja, als de klant het wil, kunnen ze hier uh, op locatie ter plekke wisselen. Dus uh, de, als de klant nu belt, uh, gaan we de, de zomerbanden eronder. Uh, Want wat, wat is objectief gezien uh, het beste moment om ze te wisselen? Ja, als de temperatuur boven de 7 graden is. En uh, ja, dat is nu uh, s ochtends niet en, en s middags wel. Dus uh, ja... Nogmaals, als de klant ervoor kiest, dan, dan gaan, gaan de zomerbanden eronder. En zegt u dan nog wel van, nou let op, het, het kan ook glad zijn? Uh, ja, dat zonder meer. Want dat meer. zegt de BOVAG, hè? je moet nog wel even opletten als je nu uh, met je zomerbanden gaat rijden. Ja, zonder meer. Uh, kijk, als het wegdek droog is, uh, dan, is het, uh, dan, dan kan het ook prima. Alleen ja, als het uh, morgen sneeuw ligt... Een ja, donderdag uh, dan, geloof ik Ja, weer, dus, ja. maar dan is, het, uh, dan is het wellicht verstandig om je winterbanden er rond te houden. Maar ja, nogmaals, uh, de, de klanten die kiezen ervoor uh, om te zeggen: van joh, uh, ik wil ze eronder. Dan doen we dat. Nou, laten we even kijken of er uh, nog wat klanten zijn. Ja. Verlaten we even de werkplaats. Ja. Want uh, winterbanden is maar een klein deel van uw. Uh dagelijkse functie ja, werkzaamheden. Het, wij vinden het als service hebben wij de opslag gratis hier voor de klanten en dus dat, dat zien wij als service en ja natuurlijk het, het hoort bij een auto en wij doen alles omtrent de auto's dus ook de winterbanden en de zomerbanden. Er zit hier een mevrouw Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, zit u te wachten op het wisselen van uw banden? Ja. Dus wie heeft ervoor gekozen om vandaag uh, de winterbanden om te ruilen in de zomerbanden? Ik dacht vorige week, het is wel tijd ervoor. Ik ben er klaar mee met het koude weer. En uh, vanaf vandaag wordt het mooi weer. Dus vanaf vandaag de zomerbanden? Ja. Maar ik... dat, dat is wel gevaarlijk kan het zijn, hè? Ja, maar ik rij heel veilig. En uh, het is ook slecht om je winterbanden lang te laten zitten. Te lang. Dan ga ik daar nog even voor naar de deskundige. Klopt dat om je, als je je winterbanden te lang laat zitten? Uh, als de temperatuur boven de 7 graden is, dan uh, slijt de, de winterband harder als de zomerband. Dus uh, ja, het is, uh, op zich is het, uh, voor het slijtage is het, uh, is het beter om uh, als, als het boven de 7 graden is om dan, uh, dan de zomerbanden eronder te hebben. Dus uh, eigenlijk kan het vriezen, kan het dooien. Uh. Ja, ja, dat is heel lastig Voor allebei is iets te zeggen, maar laten we in ieder geval maar hopen... dat het gauw boven de 8 graden blijft, niet alleen voor de winterbanden. Nee, ook gewoon lekker voor de, voor de mensen die zijn onder toe aan een beetje mooi weer. Zo is dat. Bijdrage was dat van Marielle Weers vanuit Maarsen. Straks Carla Bruni, de uh, vrouw van Nicolas Sarkozy... is terug als zangeres en zorgt voor opwinding. Maar eerst... 3, 2, 1... Deze dag. 2004. De stier Herman is dood. Artsen hebben hem laten inslapen. omdat hij aan een gewrichtsaandoening leed. Herman was zeer omstreden. omdat hij de eerste genetisch gemanipuleerde stier ter wereld was. De stem van Philip Frerix deze dag in 2004. want dan overlijdt de beroemde stier uh, Herman. Dierenvriend Daphne Westerhof van het beloofde varkensland. ontmoette de stier voor het eerst sinds 2002. En toen was zijn leven in gevaar. Omdat hij dus dood moest. Omdat er geen uh, geld meer was om hem te verzorgen. Kost geloof ik iets van 100.000 ja, gulden geloof ik denk ik toch nog in die tijd. En uh, farming die stond op het punt van failliet te gaan. Dat was in ieder geval een uh, sergeant van betaling. Toen ben ik er naartoe gegaan. Zijn conceptie was een wetenschappelijke doorbraak. Zijn eerste zaadlozing ontketende een politiek debat. Toen heb ik mijn levende lijf gezien, ja, voor het eerst. En toen was ik zo ontroerd. Ja, een hele, hele grote, hele grote, gigantische stier met een enorme kop. En uh, ja, een hele lieve uitstraling. En hij woog 1250 kilo, dat weet ik nog heel goed. Dat was net zo zwaar als mijn vogel destijds, dus dat was een gigantisch beest. En ik zag hem dat hij een, een kat ligt. Dat liep een rode kat en die likte die. En toen dacht ik, oh god, wat is dit een ontzettend diep beest. En ik had meteen ook een idee van een tedere reus. Enkele weken geleden sloeg de stemming om. Herman hoeft niet naar de slagbank. Om de eenvoudige reden dat hij zo lief is. Hij moest naar Naturalis toe op dat terrein. En daar hadden ze een nieuw stalletje voor hem gemaakt. En daar kon hij dan gaan wonen. En daar konden ze dan, eh, zeg maar, de mensen die naar het natuurmuseum gingen... die konden dan hem ook daar gaan bezoeken. En dat stalletje dat stond zeg maar op een, op een, dat grenste aan een parkeerterrein. En dat parkeerterrein dat grenste weer aan een school. Dus alle schoolkinderen, die gingen dan uh, in de pauzes naar Herman toe. En die gingen dan met, uh, met stokken, ik heb het zelf gezien ook, die gingen met stokken dan langs dat stalletje heen en weer roetsen. Langs die golfplaat, ik kunt je wel iets meer voorstellen, dat maakte ontzettende herrie. En Herman werd er ontzettend zenuwachtig van. En die, ja, die dat, dat zag je ook gewoon, die treinde helemaal weg. Het is hier Herman, met zijn 1200 kilo en zijn superzaad was hij even de held van iedere veehouder. Verwekt in het laboratorium en potentiële vader van hoogbegaafde kalveren. Nou, toen uh, moest hij inslapen op 2 april. En toen probeerden ze hem dus die te krijgen. Hij moest naar Utrecht toe. En beter had hij in kunnen slapen, gewoon in die stal in Naturalis. Maar dat ging niet, want dan zouden ze hem dan moeten vervoeren als dood beest. En dan had hij uh, gesleept moeten worden en zou zijn, zijn huid natuurlijk beschadigd raken. Nou, toen ging hij mee... En is hij in paniek geraakt in die wagen. En hij is heel na aan zijn eind gekomen. Dat was niet mooi. De stier Herman is dood. Artsen hebben hem laten inslapen omdat hij aan een gewrichtsaandoening leed. En uh, toen ben ik op zoek gegaan naar een uh, een -like van hem. Een hem blaarkop, he, het, was het. Met een uh, zwarte koel en een witte kop en die zwarte kringen rond de ogen. Met precies dezelfde blaren en dezelfde aftekening. En die woont hier alweer jaren heel gelukkig. Dus... Uh, in die zin heb ik het voor mezelf goed kunnen oplossen. Ja. Daphne Westerhof van het beloofde Varkensland over Stier Herman, die overleed deze dag in 2004. <middels> De ochtend door. All You Need was dat van Zazie. Het is uh, acht minuten voor tien. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Carla Bruni, dames en heren, alias Madame Sarkozy, is terug. De voormalige Franse First Lady heeft voor het eerst sinds vijf jaar een plaat gemaakt. Het album Little French Songs zorgde nog uh, voor uh, uh, dat er één noot te horen was al voor commotie. Van kanaal Correspondent in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, over die commotie zo. Uh, eerst, uh, uh, zei ze natuurlijk de koningin van de, de fluisterzangeressen... Uh, is dit ook weer zo'n plaat met uh, veel gefluister? Nou, een beetje wel, maar je moet eerlijk zeggen... hij is wat vrolijker dan alle vorige cd's die we van de kennen. Dit is de vierde cd natuurlijk. Hè. De vorige waren soms een beetje, ja, niet zeggen depressief... maar heel rustig, ook zwoel natuurlijk, zuchtmeisje. Hè. Die term werd veel gebruikt inderdaad. Ja. En dit klinkt wat vrolijker, moet ik zeggen. Laat ze wat horen. Nou ja, er is één nummer bijvoorbeeld dat natuurlijk al uitgelekt is... en daar zingt ze en speelt ze gitaar op, zoals ze op alle nummers doet... ook op haar vorige cd's. En dat klinkt dan ongeveer zo. Mon Raymond, il nou, dit, is tot, is uh, dit is het nummer Mon Raymond en dat gaat, vertelde ze zelf, over Nicolas Sarkozy, de ex-president en haar echtgenoot. En die omschrijft ze in dat nummer als iemand die nooit twijfelt, iemand die is als een atoombom. Juist. Uh, en dan nu meteen maar door naar de commotie, want ze schrijft ook over iemand anders. Namelijk, het gaat over een penguin, een penguin. Uh, <laughs> en daarmee bedoelt ze de huidige Franse president. Althans, dat zou zo zijn. Nou, dat was de rel, inderdaad. Er staat dus een nummer op, inderdaad, over een pingwing. Uh, en dat gaat over onaardige mensen. Nou, in de tekst staan woorden en aanwijzingen... die erop zouden wijzen tot het nummer... spottend over de huidige president gaat. De socialist François Hollande. Want Hollande, die versloeg natuurlijk Sarkozy... vorig jaar bij de verkiezingen. Sarkozy is haar man. En die machtsoverdracht zou niet helemaal netjes zijn verlopen. Dus Bruni zou boos zijn geweest. En daarom dit protestlied. Alleen, dat maakte Franse pester van. En Carla Bruni zegt zelf in, in alle interviews die ze tot nu toe gegeven... nee, het gaat gewoon over onaardige in het algemeen. Ja, maar goed, dat zou ik ook zeggen als ik haar was. Nou ja, precies, dat is het punt natuurlijk een beetje bij haar. Zij is niet alleen zangeres, hè. Nee. Ze is natuurlijk de vrouw van. En dat is het punt wat een beetje de tragiek is in haar geval. Want iedereen heeft het over die cd. Alleen heeft eigenlijk niemand het over de muziek van Carla Bruni. Want iedereen praat over wat bedoelt ze nou precies. Dat nummer ging van de Pingwing ging natuurlijk over van zo'n zegt iedereen. Ja. In één nummer zingt ze over het Sofitel. Nou, dan weet je het wel. Dat gaat natuurlijk over Dominique Strooskan, is meteen het idee. Nee, zegt Carla Bruni, want dat nummer was al lang geschreven voor de zaak rond Dominique Strooskan uitbrak. Dat ja. nummer over Sarkozy, dat heeft ze dan wel bevestigd. Dat gaat inderdaad over haar eigen ja. atoombom. Nou ja, die uh, penguin, Le Penguin is ook uh, Frans voor een klungel, hè, toch? François land wordt een beetje gezien, ik wil niet zeggen als de klungel, maar als de slappeling, zo staat hij toch wel een beetje bekend als ja. een president die niet erg doortastend is. Ja. En dus wordt het interessant om ook te kijken naar Manlief, eh, want Manlief eh, die, eh, is af en toe in het nieuws vanwege rechtszaken, eh, houdt zich verder heel stil. Maar zijn eh, gevolg, zijn omgeving, zijn hofhouding of voormalige hofhouding speculeert nog altijd over een comeback van deze eh, voormalige Franse president. Ja, voorlopig is hebben weer geen sprake van een comeback... want hij is natuurlijk officieel verdachte nu. Hè. Laten we dat niet vergeten, in een juridisch onderzoek... naar zijn verkiezingscampagne in 2007. Die zou illegaal gefinancierd zijn. Nou, zijn geld hebben aangenomen van een rijke weduwe, Liliane Bettencourt. Ja. Sarkozy zegt zelf hè? natuurlijk... Nee, van L'Oréal, de erfgename, daarom zo steenrijk. Sarkozy zegt zelf, ik heb het niet gedaan natuurlijk. Maar hij houdt zich nu wel een beetje op de vlakte natuurlijk. En zijn, ja, zijn omgeving speculeert erop dat hij in 2017 wel weer eens mee zou willen doen. Maar in dit soort situaties, als je officieel verdachte bent... Want is die, heb je het daar maar even niet over natuurlijk. Nee, goed, nee, dat kan nog wel eventjes duren. Maar voorlopig zit eh, Orlando ook nog wel in het Elysee. Maar eh, vanaf eigenlijk het terugtreden van Sarkozy als president... gaan die verhalen al in de Franse kanten. Tenminste, de, de, de Franse kanten die ik onder ogen heb gezien. Over de terugkeer van Sarkozy bedoel ja. je? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, er wordt de hele tijd over gespeculeerd. En hij laat ook steeds een proefballonnetje op Sarkozy. Hè. Doet hij het niet zelf? Dan laat hij wel een vriendje van hem, een andere politicus, weer eens iets roepen. dat Sarkozy eigenlijk terug moet komen. En voor Bruni is het allemaal heel vervelend. Want die moet nu die CD promoten. En er wordt er iedere keer naar gevraagd. En afgelopen vrijdag gaf ze een TV-interview. Toen werd ze zo kwaad dat er weer over Sarkozy werd geïnterviewd. Toen zei ze: Als je iets over hem wil weten, vraag je het maar aan hemzelf. Dank u wel. Ze stond op en ze liep weg uit de camera. Juist. Pingwind onder de arm. De nieuwe CD van Carla Bruni is uit.